Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dikte Hark met het NOS Journaal. Het verkeer heeft nog steeds veel last van het winterse weer. In veel grote steden rijden de bussen niet. Onder meer in in en rond Utrecht, Schiphol, Den Haag, Leiden en de Veluwe... en grote delen van Brabant hebben de bussen de remise nog niet verlaten. Waar de bussen wel rijden doen ze dat niet volgens de dienstregeling... Busmaatschappijen raden reizigers aan eerst op de website 929ov.nl te kijken. Ook het autoverkeer kant met problemen. Rond kwart voor negen stond er zo'n 260 kilometer file en dat is erg veel voor een vakantie. De problemen worden vooral veroorzaakt door slecht begaanbare linkerrijstroken en ongelukken. De rechterrijstroken zijn wel redelijk begaanbaar. Voor het treinverkeer geldt nog steeds een negatief reisadvies. Er rijden in het hele land wel treinen, maar veel minder dan normaal. ProRail en de NS roepen op om de trein te mijden, maar veel mensen lijken zich daar niets van aan te trekken. Op Schiphol vertrekken wel vliegtuigen, maar vooral de Europese en Noord-Amerikaanse bestemmingen kampen met vertragingen en annuleringen. Gestrande reizigers staan op Schiphol al uren in de rij om hun vlucht om te boeken. Vanmiddag gaat het opnieuw sneeuwen, verwacht het KNMI. In de Iraanse stad Qom hebben honderdduizenden mensen de begrafenis bijgewoond van de hervormingsgezinde groot Ayatollah Hossein Ali Montezeri. De begrafenis liep uit op een betoging tegen de regering, dat meldt een hervormingsgezinde website. Ayatollah Montazeri was in 1979 een van de leidende figuren van de Iraanse revolutie. Later werd hij criticus van de heersende conservatieven en werd hij onder huisarrest geplaatst. In augustus gaf de 87-jarige Montazeri nog zijn steun aan de protesten tegen de verkiezingsuitslag. De hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg is weer een stap dichterbij gekomen. De Senaat besloot vannacht met 60 tegen 40 stemmen het debat over de hervorming af te sluiten... en nog voor kerstmis over het wetsvoorstel zelf te stemmen. Alle democraten stemden voor en alle republikeinen tegen. De stemming was cruciaal. Er komen nog twee stemmingen in de Senaat... maar het lijkt wel zeker dat het wetsvoorstel van president Obama die ook overleeft.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 ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. feest kan beginnen, want wij zijn binnen. En, uh, ja, buiten is het koud dus ja, je, kan beter, uh, je kan beter gewoon lekker, uh, lekker binnen zitten, lijkt mij, hoor. Toch? Een Sors? stuk lekkerder binnen inderdaad uh, dan buiten. Oh, wel. Zometeen wordt het wel heel erg gezellig in het uh, centrum van Sofort. Tijdens de sprookjeswandeling. En het gastensplein uh, wordt op dit moment uh, mooi aangekleed. Allerlei kerstallen en uh, van alles. En nog wat is er te zien. Zeker de moeite waard om even nu al een kijkje te gaan nemen. Dat is echt de moeite waard. Dus ja, jij ja, staat de, zo hard kijken. Ja, van... ik heb je net niet om het hoekje kijken? Ik nee, moet je even uh, uit het raam kijken. Ik ga even kijken hoe het eruit ziet. Ja, daar zie je Kom. heel veel mooie dingen daar. Nou, oké. nou gaan we even. Dus dat dan. bedoel ik. In dit uur gaan we praten met de van Sanvoort. Althans, dat heeft uh, Yvonne Roosendaal uh, afgelopen week voor ons gedaan. Want wie weet, misschien ben je nog wel bezig met de kerstversiering. Ja, natuurlijk een mooie boom en een mooie kaarsje erbij. Mooi kaarsje. Ja. Nou, kaarsje moet je sowieso mee uitkijken. Dat is ja, eigenlijk uh, uit de tijd, hè? Vroeger hadden ja, we uh, dat wel in de boom. Ja, echt ja, de, echte, de, de, echte de, de, de kaasen gewone kaarsen, Pascal. Ja, dat is heel lang geleden, hoor. Dat is inderdaad heel lang geleden. Ja, dat was de uh, de voor jouw tijd volgens mij, zo'n beetje. Nou ja, ja wel ja, Jij wordt ook al een jaartje ouder, dus... Ja, Misschien hebben we toch wel meegemaakt. Maar voor jouw tijd zelfs nog, rob. Ja, nou, ik heb het net aan meegemaakt. Je nee, wordt niet snel opa genoemd op je <totstuk> werk, <totstuk> dus ja, nou, niet <totstuk> ja. Dat dacht ik wel. Krijgen ervan dat je altijd personeelslid bent. Nou, ja. we gaan in ieder geval praten met de brandweer Salford van hoe kan je kerstversiering veilig maken. En dan heb ik een mooie mededeling, want ik heb daar een berichtje over gekregen van mijn collega. En er staat: Andor gaat hem monteren de kerstversiering. Nou, dan ja. ben je daar ook weer vanaf.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 Merry Christmas, everybody!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 Gaan nu naar winterse50.nl. Breng je stem uit en maak kans op een wintersprijzenpakket. De 50 beste kerst- en in alle tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond kerst as as naar de Winterse 50. You have to go me. not big Side of town I don't want to Don't like to There has to be Crisp en All My Life. Mooie muziek weer, op. Mooie muziek, hè? Ja, muziek. een beetje zoetsappig vandaag. Althans, ja. dat idee heb ik een beetje. Maar... Ja, je zit een beetje in de, de rustige hoek. Ik uh, zit uh, een nou. beetje in de kerst, kerstsweren ja. natuurlijk. En de kerstsweren hebben we die ook op de Salfordse rotonde. Lekker ja. aangekleed. met de, de rotonde? Met, uh, ja. of gaan uh, dus we een blaadje terug even. Is uh, daar wat anders de aan de hand of zo? Op de nou, rotonde. Ik, uh, <laughs> de rotonde is uh, van alles aan de hand. Uh, natuurlijk over de rotonde van, uh, van Lennevecht. Mm -hmm.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 Ja, nu ook binnen, ja en zeker met die rotondes inderdaad. Uh, doe voorzichtig Je Zeker met, ook met dit weer. Ik ga er ook uh, niet van uit dat andere mensen zich altijd aan de regels houden. Dat is ook ja. weer een punt. Of nee, je moet voor opletten, een krijgen, he? daar heeft het vaak mee te maken. Dat je, bedoel ja, ik. Ja, je moet er voor aan krijgen. Niet er voor aan nemen. Nee, precies. Oh, dat zijn weer verstandige woorden ja, zo. Ja. Ja. Zo rond kwart over drie op moet de je zaterdagmiddag boys. We ja. gewoon even hier geholpen. Ben ze ja. hier ja. Helemaal goed.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 In, ja, info.zandvoort.nl Ja, waarschijnlijk. Je gokt het er zo op. Maar ja, ik denk dat je daar wel gelijk in Ik denk dat volgens heeft. mij helemaal gelijk bent. Jawel. De kerstdagen komen er weer aan. En wat gaan jullie allemaal doen met kerst? Pascal, aan jou de vraag. Um, kerst. Eerste kerstdag heb ik niet, nog niet al te veel plannen. De tweede kerstdag uh, ga ik gezellig naar mijn ouders toe. Uh, mijn zus is er ook dan met de vriend, de hond. En dan gaan we gewoon gezellig met z'n allen bij elkaar zitten. Misschien nog een spelletje gaan spelen op de Wii bijvoorbeeld. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Harske gezellig. Ja, vroeger was het mensen erg hier niet. En tegenwoordig ja. gaan we op de wie, op de wie, de wie. Ja. op de wie, op de wie. <laughs> ja, is dus gezellig en gezellig etentje er Nou, zo hoort het echt wel gezellig met ja. de familie genieten van de feestdagen, familie en vrienden natuurlijk. Ja. Gewoon een gezellige, gezellige tijd zo aan het eind van het jaar van maken. Altijd. Altijd. <laughs> Altijd. Altijd gezellig feestjes okay. ja. bouwen.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 Gesgroet apenstaartje, zfmstanford.nl, daar zijn ze welkom. She didn't see me cry. Why yeah, oh, no. Come on, tell believe me. Sleep, yeah, yeah. God gave me the sunshine.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 to look good. Jos van Dam, de man die vanmiddag tegen mij over zit uh, in dit uh, programma, zoveel op zaterdag, is natuurlijk de man van uh, de Euro Breakdown en van Euro in 2009, ja. die er uh, op 27 december aan gaat komen.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 Krijgen we wel zin om naar buiten te gaan? Ja, ik zie al een hele band die is aan het opbouwen een hier band, ja. voor de deur. De Band of Gold ja, gaat of optreden. Gold, ja, <laughs> nou, een hoop kerstmuziek zullen ze wel tegen horen gaan brengen. daar. Helemaal gezellig. Kom gewoon naar het Gashuisplein en geniet van de kerstsferen hier in het centrum van Zandvoort. Where else, hè, zou ik ja, maar zeggen. Dus. Nou, RTL4 komt ook weer naar het Gashuisplein toe. Ja. En wel naar het uh, wapen van Zandvoort. House hè, he? daar heb je het over. Aanstaande zondag wordt die uh, live opgenomen daar. Aanstaande zondag, uh, zondag House Fishing. Uh, 20 december. Ja. Dan uh, zijn ze daar samen met de uh, oud-directeur van het Park Zandvoort. Jerry uh, Langelaar. Lange laar. Langelaar. Lange ja. laar. Lange laar. <laughs> uh, hij zal commentaar geven over de economie van het afgelopen jaar. In zijn visie op 2010. En vanaf uh, drie uur is. Uh, alles live te zien in het Wapen van Zandvoort. En staat ook daar de ertelsoep klaar. Dat uh, mag ik hopen, ja. Oké, okay, nou, kom gewoon gezellig naar, naar het gastensplein, naar het Wapen of uh, ergens anders. Er is gewoon heel veel gezelligheid ook in de cafés, restaurants, uh, noem maar op. We zijn allemaal klaar voor de feestdagen. En wij van CFM uiteraard ook. Zo dadelijk gaat uh, Yvonne Roosendaal een gesprek hebben met de brandweer Zandvoort. Want heb jij kerstversiering aan, hè? Pas op, want uh, misschien is het wel brandgevaarlijk.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 En al andere uren worden gedekt door de vrijwilligers in Zandvoort. Dat is wel stoer zeg, niet te geloven. Dus de avonddiensten, tot hoe laat lopen die? Uh, de avonddiensten loopt de hele nacht door, tot 7 uur ochtends. En we hebben ongeveer uh, 45 vrijwilligers in deze gemeente die uh, de dekking moet zorgen. Maar ja, die zitten s'avonds niet hier, die liggen gewoon thuis in hun bed tot de piepen afgaat en dan is het rennen. Ja, ja we hebben twee posten, een postcentrum en een post uh, noord. En uh, we hebben twee ploegen.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 en die staat uh, al daar op het gastensplein koud hè, Pascal? Het uh, is uh, warm iets anders, laat ik het zo zeggen <laughs> inderdaad. Ja, en uh, wij zitten aan een lekkere ettensoep en uh, van alles en nog wat. En jij staat daar in de kou. Ja, stel als je speelbrekert, Ze helemaal ja. laten steken hier buiten. Ja, maar er is het ja, een, een andere... lucht toch? Ja, dat wel weer. Een beetje rokerige lucht hier hierover. Van de, ja, van de korfjes die hier allemaal aanstaan te branden en dergelijke.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 Ja, zo klinkt het wel, ja. Zo klinkt het wel, inderdaad, ja. Ja. Dus, uh, dus nou hoor je ja, eigenlijk oh nee, een beetje het wat er mij, dus, ik kan ook, hoor. Ja. <laughs> ja, niet meer in. in ieder geval enorm gezellig. Laat me even een stukje horen, Pascal. Ja, komen ja. we zo meteen even bij je terug. Ja, is goed. Gezellig in het uh, centrum van Zandvoort op het Gastersplein. Pascal van de Beek, die daar lekker geniet van de muziek, van de kerstliederen. Het klinkt Welk... inderdaad wel leuk. In ja, welke, welke... leuk inderdaad. ja, welke groep was dat ook weer? Uh, de de, de, de wedstrijd uh, Dickens Orkest. Ja. Oké. Okay. Nou, daar valt uh, heel wat te beleven. Want straks gaan we over naar de sprookjeswandeling. En dan uh, blijft dat maar feest en feest en nog eens feest. Aan het Gastersplein en uh, de rest van het centrum van Zandvoort. Niet te vergeten. Alle terrassen gezellig. Het blijft gewoon gezellig in Zandvoort. De Tot aan de kerst. Uh, Oliebollen ook al. gezellig. Ja, ook wel. Hé hey Pascal, jij geniet er nog even lekker door. Ja. En wij gaan ook inderdaad. door genieten van onze bakkie ettersoep. Doe door. dat? Ja, ik zou lekker denken. Ik moet even een gluw halen. Ja, nee, doe niet. Die neem ik niet van jullie mee. Ja, nou, nou, nou, nou, nou, ja, mooi is dat. Ja. Staat hier weer netjes. Dankjewel, Pascal. Is goed hoor. Hoi. Dat was Pascal vanaf het Gasthuisplein.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 She I had known enough of love to leave love enough.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 Anyway, the four winds that blow They're gonna send me a sailing home ZFM via de kabel op 104.5